Het is negen uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil dat ernstige verkeersovertredingen onder het strafrecht gaan vallen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij wil dat mensen zwaarder worden bestraft als ze bijvoorbeeld rechts inhalen, door rijden of bumperkleven. Als die zaken onder het strafrecht vallen kunnen zogenoemde verkeershufters oplopende boetes krijgen, maar ook rijontzeggingen en celstraffen. Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo gaat alle data van zijn gebruikers versleutelen. Het gaat niet alleen om mailtjes die via Yahoo zijn verstuurd, maar ook om informatie van andere Yahoo-diensten zoals de fotodienst Flickr. De aankondiging over de extra beveiliging volgt op het nieuws dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSC datacenters heeft afgetapt waar Yahoo en Google informatie van hun gebruikers opslaan. De NSC zou zo precies hebben kunnen zien wat internetgebruikers online deden. Google zegt dat veel van zijn diensten al versleuteld zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, komt naar Duitsland om te praten over het afluisterschandaal. De Duitse regering ziet dat als verzoening. Er wordt gepraat over het afluisteren van bondskanselier Merkel door de NSA. De Duitse minister van binnenlandse Zaken zegt dat er afspraken worden gemaakt met de VS om te voorkomen dat het afluisteren doorgaat. De koers van het online betaalmiddel bitcoin is explosief gestegen... na de bekendmaking van het Amerikaanse ministerie van Justitie... dat de bitcoin misschien een wettig betaalmiddel wordt. De koers steeg daarna van 200 dollar naar 650 dollar. Een senaatscommissie moet zich er nu nog over buigen. Wie geld wil overmaken op giro 555 voor de Filipijnen... kan het beste bellen naar 0800-1112... De website van de samenwerkende hulporganisaties is overbelast. Tot nu toe is er bijna 14 miljoen euro binnengekomen. Het weer vanuit het westen. Gaat het regenen? Het koelt af. Morgen regent het ook. Het kan dan stevig waaien. Het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden... van de verwoestende orkaan Haiyan. Complete dorpen zijn van de kaart geveegd. Er zijn duizenden dodelijke slachtoffers.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 Singer-songwriter Douwe Bob te gast en documentairemaker Rolf Hartogensis. Uh, Rolf, die uh, volgt Douwe Bob een jaar lang voor de documentaire Whatever, Forever. Die gaat donderdag in première. Ik heb hem uh, vanmiddag al even kunnen zien. Bijzonder de moeite waard, kan ik je zeggen. Wat zit jij nou net te doen met je hand, uh, Douwe Bob? Ik, ik deed alsof ik een DJ was. Oh, Oké, okay. ik zat even te kijken. <laughs> ik zat een plaatje te draaien. Ik zat een plaatje te draaien. We gaan het uitgebreid hebben over de documentaire. Ja, hij is zeer de moeite waard. En Erman is er, want het is maandag. Ja. Um, we hebben het zo meteen uh, over en met Shinky Knecht. Die uh, heeft uh, het goed gedaan dit weekend. En daarom gaan ze nu met tienen naar Sochi, de shorttrekkers. Maar eerst heel even over jouw weekend. Oh. Want dat is ook wel aardig. Want ik zat weer jou, jou te bekijken op Twitter. Je had, weer, je ik, had weer een druk weekend, ik heb, jongen. Uh, ik heb een druk weekend gehad. Ja, ik heb echt een heel leuk weekend gehad. Ik heb veel gesport. Ik heb een marathon geschaast. Ik heb de zeven heuvel lopen, gelopen. Ja, voel me even. De speeches ja, zijn goed. En nee, ik, heb, nee, ik ben uh, op de foto geweest met Heile Gebras Lassie. Ja. Nou, hoe gaaf is dat? Ja. Je kunt een fantastische rockster zijn, maar ik, in mijn wereld is <laughs> Heilige Gabers Lassie, dat is echt een ultieme held. En dan mocht ik met de foto. Is, nee. nee. Die, kan, die man kan ongelooflijk hard, hard, hard lopen op de, op de marathon, maar hij is ook nog een groot mens. En ik wilde graag met hem op de foto en ik ging even naast hem staan. En ik dacht, mag ik met, mag ik met u op de foto? En hij mocht, ik mocht met hem op de foto. En toen wilde ik al weglopen, want ik dacht, van, hij kent mij toch niet. En hij kent mij ook niet. Maar toen hield hij me even vast en zei hij, good luck. En dus hij wilde me even, pers pers even geluk wensen voor mijn zeven heuvelloop. Want hij dacht dat ik daar jarenlang voor, voor getraind had. <laughs> maar ik vond het heel leuk dat hij dan dat zo oprecht dat doet. En ja. daarnaast heb ik natuurlijk alleen maar schaatsen. Hoe oh, ging het overigens? Ja, het ging lekker. Ja, ik, had, ik had wel de dag ervoor 125 rondjes geschaard, Dus ik had wel een beetje stramme benen. Maar, uh, maar voor de rest, want het was ook nog het anders dit weekend. Ja. Uh, er is heel veel geschaatst. Uh, er zijn allemaal wereldrecords gereden. Dus ik heb heel veel tv gekeken. Uh, dat was fantastisch om te zien. Die jongens hebben het allemaal geweldig gedaan. En ik ben mijn Nederlandse record kwijt. En je de, bent, sorry? Mijn Nederlandse record kwijt. Ja, ja, ja, ja. ja Op de 150 ja, meter. Het is zeggen, eindelijk eindelijk. Ja, ja, eindelijk. Ja, het is ook een afsluiting van een, van een periode. Maar wel, met een schamele 410. Schamele 400ste zelf. 400ste, ja. Dan werden ja. Echt, alle records werden verpulverd. En eigenlijk ook, ik, heb, ik heb het hem ook wel verteld. Koen van wij is, is namelijk de man die het, die het, die het overneemt. Denk, als hij het dan doet, doet het dan ook gewoon meteen goed. He, gewoon uh, rij dan in 41. Maar, nee, ja, goed. maar goed, hij is de Nederlandse recordhouder. ik niet meer. Dus vanaf nu ben ik alleen maar gewoon, uh, jouw sidekick. Goed, en daar ben ik blij mee. Als je dat maar weet. Mens!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 met Our House, Dat is wel grappig. Tijdens de plaats ontspint zich hier een discussie. En ik vroeg me af of het je nou in de zijkant, omdat ja, hij ja. je niet her. Nee, die, nee, ik, je, je weet ja, echt niet wie Wennemars is. Nee. Sorry. Nee. Nee, ja, nee, nee, dat, nee, dat man, kan man, natuurlijk. De nieuwe generatie. Vind ik ook helemaal niet erg, joh. Nee. Nee, joh. Nee. En jij, jij kende mij ook nee, niet. Sorry. Ja, sorry. Nee, nee, nee niet. Sorry. Ja. Dat is gewoon. Ja. Ja. Dingen, ja. dingen, dingen gaan zoals ze gaan, toch? Ja. Ja. ja. Maar jullie hebben het weer goed gemaakt. Ja. Ja. ja, want we hadden wel echt super harde ruzie net. Ja, ja, ja. Inderdaad. En nu grote vrienden. Goed, uh. Douw Bob hier in de studio. En daar ben ik blij mee. Je deed mee aan het eerste seizoen van de beste singer-songwriter. Even natuurlijk in herinnering brengen. Um, en dat eindigde zo. En de winnaar. Kunnen we niet omheen. Is Douwbob. Bob! Ja. Ja, en vervolgens ging het hart. een album, veel shows, uh, Paradiso Pinkpop. Um, nou ja, allerlei hoogtepunten, denk mm -hmm. ik. En dan nu de documentaire Whatever Forever, die uh, komende donderdag in première gaat tijdens het ITVA. En centraal staat de, de nou ja, bijzondere band, de muzikale band die jij met je vader hebt. Uh, en uh, je vader heeft een, een behoorlijk heftig rock'n'roll leven achter de rug. ja. Yeah schitterde schitterende documentaire. Ik moest drie keer een traantje laten vanmiddag. Oh, dankjewel. Ja, maar ik keek hem op de, de, op de redactie, dus ik schaamde me een op beetje. Op welke dus momenten? Op het einde, in ieder geval. Toen je vader vol trots Jij zit eh, nou, woest op een piano te spelen. En, uh, ja. Uh, nou, en die andere twee, ja, dat uh. weet ik even niet meer. Maar het was, was er, erg mooi, erg ontroerend ook. En, maar dan moet je even uitleggen, want ik zat ook even de bio van je vader te lezen. Hij uh, woonde op een, in een hippie commune op Ibiza. Uh, hij heeft met de Beatles gehankt. Wat, wat, wat is het voor een man? Het is heel moeilijk, want hij is nu niet de man die hij was. Hij heeft, er zijn, ge, er zijn twee, twee soorten Simons die ik uh, ken. Die ik. Um, hij is op, op, verge op, verge op een gegeven moment is hij gewoon een oudere man geworden. En heel, ja. uh, heel lief en uh, hulpbehoevend ook. Maar daarvoor was hij een, een kunstenaar. Een uh, zeker. Ja, heel erg. Ja, heel, heel erg. Rock, Heftige man, ja. gewoon. Want wat deed hij allemaal? Hij, hij, was, hij ontwierp ook kleding, hozen. Ja, hij heeft iets gedaan voor de, voor de Beatles. En Cream. Uh, Jimi Hendrix, meegewerkt volgens mij zelfs. Ja. ja, een artiest. Ja. Ja. Een, een artiest, ja. Rolf Hartogensis, jij maakte het documentaire. Onder andere jij, ook Goedenavond. Um, en Jij hoorde dit verhaal. En toen dacht je, dat en Douwe Bob, daar moet ik een docu over maken. Nee, in het begin was het nog helemaal geen verhaal. Nee, we gingen gewoon bij Douwe filmen voor Singer-Songwriter. Ja. En uh, met zijn pa. En die twee gasten vonden we zo bizar. En uh, vooral bijzonder. En ze gingen samen muziek maken. En uh, er, gebeurde, er zit ook heel veel in die documentaire nog. Weet je bijvoorbeeld dat ze Cowboys zingen. Weet je die? die ja, scène. ja, ja, ja. je echt heel veel mooie scènes zijn gewoon uit die eerste take. Dat we gewoon de eerste dag samen hebben gedraaid. En dat was twee uurtjes. En toen ja. dachten we echt: wat de uh, fuck gebeurt er nou precies? En dat was allemaal voor de Singer-Songwriter nog. Ja. Ja, en toen dacht ik. Gewoon itemje van twee minuten. Ja. En wanneer dacht je op een gegeven moment, ja, maar hier zit meer in? Nou, dat, dat dachten we direct al. Maar Lex Uiting zei op een avond volgens mij... Een collega moeten, van jou? Ja, precies. Die zei uh, op een gegeven moment na jullie Paradiso-concert van Singer Songwriter... Volgens mij moeten we een camera op deze gast zetten, want we gaan er echt spijt van krijgen. Als we dat niet doen. Ja. En, en, uh, of wel doen. <lacht> nee, ja. Ja, we we wel moeten echt doen. een camera ja. op deze man zetten, want we gaan er spijt van krijgen. Ja. Huh. Nou dat was ook wel zo begrijp ik af en toe want het was niet die, die, die, ik bedoel Douwe als je hem aankijkt denk je joh ideale schoonzoon maar oh. nee, dat is niet helemaal zo hè? Heftige gast hoor Ja, ja. Wat? Ga ja, je het niet. nou zitten ontkennen? <coughs> nee nou ja Want de, Rob, er waren ik, wel eens momenten dat je dacht Nou tegen mij is hij echt altijd wel heen. heel lief geweest en, uh, en, en nee gewoon echt heel lief en geduldig en zo maar... Nee maar Douwe heeft gewoon wel ik bedoel jij bent gewoon een een heftige gast. Daar merk je dat helemaal is... niks van. Nee, helemaal niks. Nee, Meen je nee, dat nee echt? Nee, ik nee. Nee, nee, nee. Nee, zit ja, hier gewoon, zit ja. hij gewoon heel, heel rustig... een beetje glazig voor, voor zich uit te ja, kijken. je wel toch? Ze zullen, we, zullen we elkaar gaan beledigen. Ja. Ja, helemaal niet, ik vind het een ja. ja, super relaxed zelfs. Ja, dankjewel. Goed. Maar heftig, hoe merk je dat dan? Want inderdaad... Ja, tot nu toe is het een, is het een voorkomende jonge man. Nou, douwe, douwe kan... je kan alle kanten uitschieten... En dat is van echt van I love you man tot, tot me aankijken dat ik denk nu ga ik een klap van hem krijgen. Hmm. En dat heb ik nog nooit van Douwe gekregen, dus daar ben ik best wel blij mee. Alleen maar kusjes. Alleen maar kusjes uiteindelijk. Uh, maar ik, ja, ik, God, ik ben wel eens met hem naar Flieland geweest dat er een nacht was dat ik dacht, zo de mythe. Ja, maar, wij, wij wat, ja, maar wel ja, gewoon, daar moet je. Jij, jij, jij, jij maar hier ook mag je niet stoppen een met... Ge, ja. ja zeker. Oh nee, dat ja, ontken ja. ik niet. Rolf vertel dat we... Nou, nou, nou, nou ligt je toch een, een, een deksel? Flieland? Feestje? Wat, wat was er aan de hand? Speel ik nee, of jij? Nee, vertel en neem, neem jij ons terug naar Friesland? Oké, okay. Friesland uh, was super vet. Dat is sowieso. Ik vind dat echt een super vet uh, he goed heel goed eiland. Heel, graf, heel goed eiland. Ja. En um, um, ik moest daar spelen. En toen hebben we daar ja. Gewoon feestgevier, feest toch? Ik werd gewoon weer zo'n nacht. Als gekken. En, uh, ja, als gekken. En het bizarre was, is dat... Um, maar wat, op, wat was het moment nee, dat je op, dacht... nu zou ik voor zijn bek kunnen slaan? Nou, nee, helemaal niet. Ik, ik heb geen momenten, maar ik ben wel heel erg geschrokken toen van Douwe. Want Douwe ging gewoon... Op een gegeven moment, uit het niets... Ik had gewoon een camera bij me. Dus ja, ik had het allemaal het kunnen... Gefilmd. En dit heb ik niet gefilmd. Ik <laughs> nou, zat wat, er als een soort van schooljongetje... Oh, ja, nou, wat, je, wat is er gebeurd, Wat, is, wat is, er is er gebeurd? gebeurd? Vet, dit blijft het hele uur zo hangen. Nee, het blijft niet hangen. We gaan je die gewoon nu vertellen. Nee, hij, nee hij, er, er hij is niet iets concreets gebeurd. Nou, of zo. Je, je, het was gewoon je ging iemand te lijf? Ja, oké, okay, ja. Maar we, zijn, we, ook, we gingen elkaar te, te lijf. En we hebben gewoon... Het was gewoon leuk, weet je. Het was gewoon suipen. Ach ja, verhalen, blablabla. Bla, maar bla, bla, goed, bla, waren drankdrugs in het spel? Dat soort dingen. Geen drugs. Oké. Okay. Je oh, ja, ging iemand te lijf. Dit lijkt me een mooie cliffhanger. Wil jij vast... Uh, take the stage, ja, please. Want je gaat spelen en zometeen uh, hebben we het uitgebreid over de documentaire. En um, daar gebeuren dit soort dingen vaker in de documentaire, namelijk een heftige vader en een heftige zoon. En daar, wat je nu gaat zingen heeft ook met je vader te maken. Dit uh, yeah. oh. is een nummer. Ja, ik hoor je. Dit yeah. is een nummer dat um, ik kwam thuis en toen zag ik op uh, de tafel staan uh, Stone into the River. Want uh, dat, uh, hij schrijft van die, van die dingen op. Stone into the River, zag je staan? Ja, en toen heb ik dat geschreven. Hij, maakt, hij maakt kleine ja, ja, aantekeningen. Hij, en jij -hmm. maakt daar een nummer van. Ja. In dit geval. Dat is bij, bij dit gebeurd. <laughs> phone now I can smell your sweet cologne. And I'm getting in my car and I'm coming home. How's it there and how you Does our neighbor still play the violin? Did your sister find what she was looking for? The Christ within? But when I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 Bob Stone into the River, waanzinnig mooi, heel erg mooi. Dankjewel. Kom nog even zitten, als je wil. Ja. Wat wat ik me afvroeg, je bent jong, twintig, net geloof ik, en dan um, stelt iemand voor: zal ik een jaar lang of een aantal maanden een camera op je snuffert zetten? Ja. Ja, waarom? Waarom heb je ja gezegd? Um, vooral dus, omdat ik dus uh, al mijn hele leven al vanaf kleinste van droom van kinderen en die wil ik ook heel graag dus. En ik, wilde, ik wil dat zij zien... Ik wil dat na, aange, aan hun overdragen. Wie je vader is? Ja, ja, wie mijn vader is. En wie hun vader was met, met, met, met, met, met, met hun opa. Weet je, ik wil... want ik bedoel, Mijn vader is oud, ouder, oudere man, vier, vijf, 75 nu. En hij heeft korsen, koffer en zo en mm. bedoel. Je weet het niet, hè? Je, je weet het nooit. En ik ben twintig. Dus de kans dat ik kinderen krijg... en dat hij het meemaakt, is, is vrij. Is, is niet groot, gewoon. Ja. En, misschien wel, weet je. Maar ik wilde heel graag dat uh, sowieso mijn kinderen zien hoe hun opa was. Ja, dat kunnen ze zien. En dat kunnen ze, als je dan straks dit het gedeelte van dit interview uitknipt... en erbij voegt, ook nog eens horen hoe jij daarover praat. Zo meteen praten we verder. Eerst... Erben en de sport. Um, ja. Want het was een schitterend schaatsweekend op uh, uh, ja. verschillende plekken. Maar wij hebben het over het short tracken Ja. En over. Schenky, Knecht. Ja, dat hebben we zeker, ja. Want dit weekend was het natuurlijk... Het was heel veel lange baanschaatsen. Maar er werd in een in Rusland werd er geschaatst uh, voor... Olympische tickets. Dat moet ik even uitleggen. Er waren al een aantal shorttracks die waren geplaatst... voor de, voor de, voor de Olympische mm -hmm. Spelen... namens de Nederlandse uh, uh, regelgeving. Maar ze moesten nog internationale... stadplekken veroveren. En dat moesten ze afgelopen weekend... en het weekend daarvoor doen. En daar zijn ze... er glansrijk in geslaagd. Ze hebben... Uh, ze konden 18 plekken halen en ze hebben 17 startplekken gerealiseerd. Ze gaan met de grootste afvaardiging ooit naar de Olympische Spelen toe. Ze uh, gaan met 10 rijders heen en de, hun grote kopman, dat is dan Sinkie Knecht. En jij vindt het een, een mooie kerel, want... Super temperamentvol. En nee, ja, daar valt wat te beleven met hem. Ja, ik vind daar uh, zeker iets weer. Want het is een prachtig mannetje. Want als, als, als hij in de buurt is, dan gebeurt er altijd wel wat. Ik herinner me nog wel de beelden hè, van, de, van de woeste Sinky Knecht. die een keer een hele schaatshal probeerde kapot te maken. Maar dit weekend was het weer raak. Want hij ging onderuit uh, met, tijdens de relay. En na afloop werd hij ongekend boos op de Het Sloeg helemaal nergens op. Maar, uh, want hij zei namelijk dat Jeroen Otter hem verkeerd gekozen had. Daar was een stukje van. Sinky.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 Ja, een uurtje geleden, hè? Ja, nou ja, net. Ja, en ja. ja. ja, nou, gefeliciteerd natuurlijk sowieso. Uh, goed gedaan, ja. super goed gedaan. En, maar de, toch weer even, even mot met de bondscoach. Ja, het is wel wat nee. Het, het is allemaal net even groter gemaakt dan het is. Maar, uh... ja, maar, ja, maar Sinky, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht meteen, nou, allereerst gefeliciteerd met al je, met, met al je behaalde successen. Ja, maar Cinky, in de finale van de wedstrijd, ga je toch helemaal niet meer luisteren naar een coach. Dan doe je toch alles gewoon op je intuïtie. Ja, maar ik hoor hem ook niet, maar ik zie hem wel. En als je dan, uh, ik kom de bocht uit en ik kijk hem eigenlijk ja, bijna recht, recht in zijn ogen En dan, ja, dan uh, pak ik dat snel wat dingen op. Maar je, maar je wilde gewoon even gewoon op, op, op iemand klagen. En hij was gewoon de eerste die, die, die, die je gewoon tegenkwam. No, nee, dat is, dat is niet waar. Niet waar? Nee? Nee. nee. Maar nee dat... we bij nou, mij hebben we het gewoon heel goed over gehad en uh, ik denk dat we er prima, prima uh, over gehad hebben. En, uh, dus er is echt niks aan, hoor. Nee, helemaal niks nee, meer. Nee, ik, dacht, nee ik, had, ik had het ook niet Ik heb vanmiddag toevallig nog, uh, nog Jeroen gesproken... en die, wist, die was zich uh, ook van, van, van, van geen kwaad bewust. Maar het hoort wel een klein beetje op jou... dat, dat temperamentvolle uh, beleven van, de, van sport, of niet? Ja, nou, dat denk ik ook, ja. ja. Maar je haat verliezen... Ik ga ik gewoon niet van verliezen, nee. Tjonge jongen, Shinky, ik heb ooit een keertje eerder met jou een interview, in, in een interview gehad. Dat was ook zo'n trekken, trekken aan, aan een dood dood zo, zo, zo, zo agressief dat je bent op de ijsbaan. Zo, zo moeilijk praat je, praat je over, over de telefoon, of niet? Ja, nee, inderdaad. Hè. Ik ben ik niet te praten, maar dat weet je al toch? Ja, dat weet ik wel, ja. dat vind ik ook wel mooi aan ja. Maar ben je alleen zo op het ijs, Shinky? Zo temperamentvol? Ben je in het no, gewone nee, nee, nee, leven nee. een hele verlegen jongen, of niet? Nee, ik denk bij de tijd ben ik niet zo veel jongen, hoor. Nou, dat ben ik eigenlijk ook niet. Nee, inderdaad, je bent inderdaad niet zo veel jongen. Want, want uh, je gaat soms naar de spelen toe, hè. En ik maak me daar toch wel een klein beetje zorgen over. Ik zal je vertellen waarom, Sinke. Kijk, ik heb namelijk zelf, ik herken ook wel een klein beetje iets in jezelf. Ik was zelf ook een beetje een druk mannetje. Maar ik heb nooit Olympisch goud goud geworden. En dat komt niet omdat ik nou niet goed genoeg was als schaatser. Maar dat komt omdat die Olympische spelen die waren zo groot voor mij. En er was zoveel dingen, dingen te doen. En Ik sprak vanochtend vanmiddag Jeroen Otter en die zei eigenlijk tegen mij: Ja, weet je, ik word zelfs aangesproken door andere coaches. Die zeggen van ja, en die die kijkt alle kanten op en die wordt een soort van wilde tijdens de wedstrijd. Hoe hou je zo'n jongen nou eigenlijk in bedwang? Klopt dat ja, een beetje? Ja, ja, ja, dat klopt wel een beetje, ja. Inderdaad, ik, uh, ik zit, niet, uh, het liefst zit niet stil. En, uh, op, uh, in een wedstrijdweekend ja, zit je eigenlijk alleen maar stil. Ja, ja dat, dat klinkt wel raar, is, bij mij? bij want je denkt van... in zo'n wedstrijdweekend moet jongen de jongen de hele dag schaatsen. Maar de jongen moet dus een paar keer op het ijs... en dan moet hij in één keer exploderen... en de rest van de dag moet hij rustig blijven. En dat is heel lastig. Maar wat doe je dan, wat doe je dan de rest van de dag, Shinky? De, gewoon de ijsbaan. Ja? ja, ik loop eigenlijk de meeste tijd dan loop ik een beetje rond en dan kijk ik gewoon naar de andere wedstrijden. En, uh, dus er zijn gewoon de tegenstanders die liggen de hele dag, uh, de hele dag op een staan, tafel uit de rusten. Maar ja. dat zie je mij niet, doen Maar wat, hoe ga je dat als zometeen, zometeen? Kijk, nu heb je alleen maar een wedstrijd weekend Maar zometeen, ik heb gehoord, jullie gaan bijna drie weken lang naar na de Olympische Spelen Of zelfs misschien nog, nog, wel, nog wel iets langer. Hoe ga je daar nou uh, de, de tijd doorkomen? Nou, ik kom in principe de tijd prima door. Ja, ja met, eh, gewoon met de jongens in de troep. We hebben het al zo gezellig met z'n allen. En, uh, en als ik die tijd gewoon prima doorkom, dan rust ik ook alleen maar uit. En dan ben ik zelf ook alleen maar weer beter. Dus dat is het, uh, het kleine voordeel wat er nog gedaan is. Ja. Maar hoe deed je, Want ik begrijp, Erwin, dat dat jou ook jouw probleem was. Dat je, nou, je, je veel je, je te veel om je heen zag. Ja, ja ik hoorde namelijk ook dat, dat er nog wel gesproken was. Je, je mag nog wel graag aan, aan, aan, aan auto's sleutelen? Ja, nee, ik, ik sluit het wel graag aan auto's. En uh, Jeroen heeft ook wel uh, vorig jaar wel gezegd tegen uh, wat uh, journalisten zetten dus uh, zet een auto van en waar die in die drie weken tijd die auto vaker in huis kan halen dan, uh, dan, horen, dan horen we hem de hele drie weken niet. Dus nou. er, er moet een auto mee naar Sochi, waar jij aan kan sleutelen, zodat je voor de rest niet afgeleid raakt. Nou ja, dat, uh, daar gaat Jeroen het over, ja. Maar ja, dat was Jeroen, je kan. Wacht even, dan ga je hoor. Oh, het <laughs> moet dus niet echt gebeuren. Nou ja, maakt mij niet te veel uit. Niet, oké. Okay. Hé, hey, maar je bent nu eventjes... Dit, dit, dit, gaat, dit, dit is echt... Chinky, jongen. Hoe temperament jouw jou vel... Daar merken de mensen op dit moment helemaal niks, niks van. Maar uh, je bent wel teruggekomen van een, uit, een, uit een hele zware blessure. En dat is wel geweldig hoe je nu weer op, op, op je niveau bent. Had, had, je, had je dat verwacht dat je nu alweer zo goed zou zijn? Nee, ik had niet verwacht dat ik uh, gewoon... Uh, bij de eerste de beste wedstrijd die ik uh, eigenlijk zou rijden op internationaal... Gesloor, dat ik gewoon meteen mijn dijk zou pakken. Dat had ik echt uh, niet verwacht. Ik ging er eigenlijk vanuit ik gewoon... Uh, die top twaalf ik dat, dat ik dat net zou kunnen halen. En dan uh, ook gewoon geen kwalificeren voor het spelen. Maar dat ik gewoon uh, alle medailles en uh, minder hm. zou rijden, had ik niet verwacht. Hm. En ben je ook alweer echt helemaal op, op, je, op je top nu? Nou, dat denk, ik denk het niet. Ik denk dat het nog wel veel beter kan. Uh, ik ga het voor zes weken weer. En uh, ja. als je nou of zo rijdt, ja, ik denk dat we ja. gewoon met tactisch en... Uh, en uh, ja, de wedstrijd in zich kan me nog heel veel verbeteren, denk ik. Ja, en wat is er dan zometeen mogelijk op de Olympische Spelen? Je bent nu geplaatst, de eerste horde is namelijk genomen. Jullie gaan met een hele grote groep naar, uh, naar de Spelen toe... Ja, jij bent de belangrijke man, hè? want uh, op de relay... dan is, komt het allemaal aan op die laatste slotrijden. Een soort en dat estafette, ben jij. is dat toch? Een soort estafette, en dan moet je heel veel rondjes rijden... en dan moet je met z'n allen... maar het gaat over die laatste paar rondjes. Dan, dan moet iemand van het Nederlands team die fantastische move maken... dat hij langs die Koreanen moet en langs die Amerikanen... en dan gewoon onderdoor komen. En dat, dat, dat ben jij, Shinky, of niet? Ja, nee, zeker. Daar hebben ze mij voor uitgekozen. Of, eh, voor uitgekozen. Ik ben, het, eh, ben rustig aan ingerold, hè, vanaf jongens van. En, eh, maar eh, ik denk ja, dat... het. Eh, of het spelen allemaal goed komt. En uh, als we in de finale staan, dan is alles mogelijk. Dat is alles mogelijk. Ja. Shinky, hou je van Nickelback, de band? Nou, ik luister wel, wel. Uh, eigenlijk is jouw muziek wel leuk. Het maakt me allemaal nooit veel uit. <lacht> nee, dat is, lijkt me een beetje jouw levensmotto. Ja. Komt ja. allemaal goed. Ja, ik komt <lacht> allemaal ja. ja. goed. Goed. Shinky, ik wens je heel veel succes met je voorbereiding op Sochi. Maar dat uh, komt wel goed, denk ik. Ja, denk ik wel. Want Nickelback die staat namelijk vanavond in de ziggo Dome. En het is toch echt wel een van de allergrootste rockbands ter wereld. Maar naast dat het een van de grootste rockbands ter wereld is, is het ook een van de meest gehate bands ter wereld. Hoe komt dat toch? vroegen wij ons af. Nou, muziekjournalist Julian Adhuisjes van de Volkskrant, die weet het wel. Nickelback. Je kan wel, als je een beetje om je heen kijkt, stellen dat het het meest gehate band ter wereld is. Dat heeft een aantal redenen. Allereerst is dat hun muziek zelf. Het is een beetje een soort neppe, nul calorieën versie van de muziek van Nirvana of Pearl Jam. Die stem van Chad Kruger, dat is de zanger van Nickelback, het is een soort parodie op die van Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam. Maddie! En het overstuurde geluid van die rockgitaren dat is heel erg goed afgekeken van Nirvana. Maar niet alleen kopieert Nickelback andere bands... of andere geluiden van andere bands. Ze kopiëren ook nog zichzelf. Ze hadden ooit een enorme hit met How You Remind Me. Weet je wat, dachten ze, waarom doen we dat niet gewoon nog een keer? En het nummer Day. Was geboren en dat uh, klinkt qua akkoorden, drums en toon wel praktisch hetzelfde als How You Remind Me. This is how you remind me. Dan is er nog het hele uiterlijk van de band. Uh, hoewel de rest er nog wel oké okay bij loopt. Kan, ja, schiet je gewoon in de lach als je een foto van Chad Kruger ziet. Het is een beetje die, die gemaakte, te pose. En hij wil graag een rockster zijn. Maar ja, ondertussen heeft hij jarenlang bijgelopen... met een gek soort geblondeerd krulletjeskapsel. Als of, uh, net iemand een pan met uh, noedels over zijn hoofd heen heeft gegooid. Juist, Nickelback, dus vanavond in de Ziggo Dome. Douwe Bob, jij bent ook niet een enorm fan, hè, geloof ik? Een uh, wat fan? Zeg een enorm fan. Van, van, Nic Nic van Nickelback? Nickelback. Nou, ja. Ja. Uh, nee, niet echt eigenlijk. Nee. Ook, nee. Maar ook vanwege wat, wat hij vertelt, deze jongen. Van, ja, het is alsof hij andere. Hij ja, parodieert Eddie verder bijvoorbeeld. Ik vind het geen ballen hebben. Nee. Het heeft geen seks. Het heeft geen seks. Wat, uh, het is nep. Pearl, Pearl Jam of. Nou, ik ben ook niet een hele grote Pearl Jam fan, moet ik zeggen. Nee? Maar ik ben bijvoorbeeld wel heel erg. Uh, ik vind Kurt Cobain vind ik, te gek. Nirvana. Oh. Ja, Nirvana vind ik awesome. Ja, en hij zegt eigenlijk, het is een beetje, vooral die, die, die zanger, die chat, die is een beetje een halve eddie verder en die probeert het veel te hard en probeert veel te hard om, uh, om Kurt Cobain na te doen. Dat herken je wel. Misschien wel. Ja. ja. ja. <laughs> ja las ik vandaag in een stuk in de Volkskrant... dat het ook alweer niet cool meer is om Nickelback niet cool te vinden, want dat, die mening is ook alweer mainstream. Punt, we zetten er een punt achter. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Straks het laatste nieuws van de klopjacht de hele dag in Parijs. En uh, wil je meepraten? Hashtag BNN Today op Twitter. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal van half tien met Martijn Nahuis. Minister Opstelten wil verkeershufters harder aanpakken... door ernstige overtredingen onder het strafrecht te laten vallen. Daardoor kunnen er oplopende boetes worden gegeven, maar ook celstraffen... aan mensen die bijvoorbeeld rechts inhalen of bumper kleven. Yahoo gaat alle data van zijn gebruikers versleutelen. Het gebeurt waarschijnlijk vanwege het nieuws dat de Amerikaanse inlichtingdienst NSA datacenters van Yahoo en Google heeft afgetapt. Zo te kunnen zien wat internetgebruikers allemaal online deden. De landelijke inzamelingsactie voor de Filipijn heeft inmiddels zo'n 14 miljoen euro opgeleverd. De site van de samenwerkende hulporganisaties is overbelast. Daarom krijgen mensen die geld willen storten het advies om dat telefonisch te doen. De eindstand wordt iets voor middernacht bekendgemaakt. En het online betaalmiddel Bitcoin is enorm in waarde gestegen, omdat het misschien een wettig betaalmiddel wordt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat je er gewoon mee kunt betalen. Na de bekendmaking daarvan steeg de koers van die internetmunt van 200 dollar naar 650 dollar. En dat was het. Ja, al de hele dag wordt er dus actie gevoerd voor de Filipijnen in het Instituut voor Beeld en Geluid. Onder andere Radio 2 maakte daar 12 uur lang een marathon uitzending. Even een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Sander de Heer en Sander Guis, Nationale Actie Filipijnen. Radio 2. Het is tien dagen geleden. Toen voltrok zich een gigantische ramp op de Filipijnen. Vandaag gaan we 12 uur lang op Radio 2 ons ervoor inzetten om daar geld voor in te zamelen. De hele dag wordt er op radio en tv aandacht gevraagd... voor de gevolgen van de natuurramp die tot nu toe aan bijna 4000 mensen het leven kostte. Een verschrikkelijke tragedie heeft de mensen op de Filipijnen getroffen. Namens het kabinet spreek ik mijn medeleven uit met de slachtoffers... en roep ik op deze actie te steunen. Geef ruimhartig aan Giro555 en laat de Filipijnen niet in de steek. Nou, Zojuist is het hier allemaal begonnen, hè? om zes uur. De belteams zijn hier paraat. Ik heb met een aantal bekende Nederlanders gesproken. Ze hebben al de eerste telefoontjes binnengekregen. 25, 50, 100 euro is er gestort. Giro 5 en 5 met Andries Knevel. De mensen zijn heel enthousiast... Ik uh, vind het leuk om te geven. Frank Lammers, ik... veelzijdig acteur, is dat een goede omschrijving? Nou, ja, dat ben je. Hè? Ik vind het heel lief, allemaal. Ook met hele oude mensen en hele jonge mensen. Een meisje van 11 en een vrouw van 87. Dus dat kan alle kanten. Maandagochtend, 18 november, de actiedag voor de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. En Astrid, nou, je staat heel graag klaar. Dus vertel maar eens even, wie, wie, wie zijn er allemaal? Ik sta hier allereerst uh, naast Art Rooijak. Dus ik ga eens even naast hem zitten. Het is echt mooi om te merken. Het komt echt van Groningen tot, tot Zeeland, heb ik al aan de telefoon gehad. Uh, Arie Slop van de ChristenUnie was er ook. Iedereen geeft naar draagkracht. En dat is mooi om te zien. Vanochtend stonden wij hier ook om 6 uur. 8 miljoen stond er toen op de borden. Maar we hebben inmiddels uh, een nieuwe tussenstand. 9 miljoen 920.653 euro. Ik heb niets in gedachten, maar ik ben ongelooflijk blij. Net als iedereen zijn we ook heel erg geschrokken van de ramp in de Filipijnen. En daarom willen wij als zelf al 50.000 euro doneren aan het goede. Doel. Namens het hele Nederlandse schaatsen geven wij voor Giro 5 en 5. 5. 5. 500. 555 euro. Voor de Filipijnen. Het zijn vooral ook schoolklassen die geld komen storten. Er is een schoolklas op het parkeerterrein hiervoor beeld en geluid. Ook auto's aan het wassen. Twee meisjes van zeven met een heel groot schilderij. Groter, groter dan jullie. Wat, wat staat erop? Een giraf. En hoe lang hebben jullie erover geschilderd? Twee weken. Nee, twee dagen. Twee dagen of één? Twee dagen. Ja. Je weet je al hoeveel geld je ermee op gaat halen? 200. Nou, succes hier binnen. Yeah. Bijna 1 over half zeven. Tijd voor de NOS op drie met Wienbuis. Ja, en op Giro 5, in 5 is tot nu toe ruim 13 miljoen euro opgehaald voor die Filipijnen. Dit is dus RTL Boulevard, dat vandaag in de teken staat voor Giro 555. Ook zingen artiesten de hele dag hun stem schor voor het goede doel. Geef je voor de Je bent kansloos, je bent machteloos en, en dan ben je er zelfs nog, weet ik hoeveel kilometer vanaf. You don't have to be ik heb in ieder geval sowieso iedereen opgeroepen in mijn fanbase op Facebook en op Twitter... om, om deze actie te volgen, om deze actie te steunen. And sell. Voor mij is het zo'n kleine moeite, uh, kleine inspanning met de resultaat. De samenwerkende hulporganisatie kampen met een storing uh, via het internet. Dus er is uh, moeite met het, het overmaken van geld bellen is voorlopig het veiligst. NOS-verslaggever Martijn Bink, live vanuit Beeld en Geluid. Martijn, die storing die is nog niet verholpen, hè? Nee, die is nog niet helemaal uh, verholpen, Willemijn. Uh, sinds het eind van de middag hapert die website. En daardoor kon het gebeuren dat uh, betalingen mogelijk niet aankomen. Dat komt er vooral door de enorme grote aantallen bezoekers uh, die die site proberen te bezoeken. Hmm. Dus hier zeggen ze van de SAO, uh, ja, probeer het gewoon heel ouderwets via de telefoon. Ja, wel een beetje suf, hè? Ja, een beetje suf is het ja. wel. Zeker in deze tijd. Maar uh, ja, ze doen er alles aan om het op te lossen. Nee. Uh, het klinkt druk achter jou. Um, het is natuurlijk nog iets, langer dan een, uh, andere, twee uur, iets minder dan twee uur tot aan de uitzending. Hoe gaat die eruit zien? Ja, het, is hier, het loopt hier inderdaad uh, helemaal vol op dit moment. liep net uh, zelfs Marco Borsato tegen het lijf. Ja, ja. Uh, hey, één uur. Uh, mag ja. het kosten? Ja, ja, <laughs> ja, precies. Uh, ze zijn hier heel druk bezig om die uitzending voor te bereiden. Het is zo'n uh, gezamenlijk programma hè, van N Nederland 1, RTL 4 en SBS 6. En hier staat Jeroen Pauw. Even vragen hoe dat er straks uit gaat zien. Nou, er is een, uh, uh, een drietal presentatoren. die natuurlijk al wel bekend zijn. Humberto Tan, uh, of eigenlijk vier: Umberto, Bridget, Paul Witteman en ikzelf. En Paul en ik zitten niet de hele tijd bij elkaar. Dus ik zit ook een keer met Humberto aan tafel. en ik presenteer ook samen met, uh, met Bridget. Wordt het een bijzondere uitzending? Uh, ik denk het wel, ik hoop het wel. Ik, bedoel, ik, ik praat hier nu met een zekere mate van uh, onverschilligheid en vrolijkheid. Maar uh, de bedoeling is natuurlijk wel dat we straks ook. Uh, de nonchalance een beetje laten varen... en hopen mensen toch te kunnen verleiden... om ook iets te geven voor, uh, uh, voor een... nou, in dit geval lijkt mij toch... Uh, ontegenzeggelijk goed doel. Volgens mij begint het doorlopen. Oké, okay, tot avond. Succes. Ja, zo, zo, gaat het dan, zo gaat het dan hier. Ja, en Willemijn, uh, iets wat ik je niet wil onthouden... dat is een berichtje over Treintje Oosterhuis. Want die heeft via haar Facebook gezegd... dat ze voor elke like 1 euro gaat betalen. Zo. En inmiddels, schrik niet, heeft zij... 82.000 likes oh. op haar pagina. Oké. Okay. Dus ik hoop dat ze een soort ontsnappingsclausule heeft ingebouwd. Oh, ja. En anders moet ze denk ik heel snel een uh, nieuwe cd gaan opnemen. Dat denk ik ook. En ik denk dat er nu nadat je dit zegt ook weer een paar duizend bijkomen denk ik zo. Maar goed. Het, het allemaal ja, het is het, allemaal het van goede doel hè? Ja absoluut. Ja. Goed heel veel succes daar. Um, ik vraag nog even hier in de studio. Uh, Douw Bob heb, heb jij al iets gegeven? Ik ga nu sowieso die pagina liken. Ja precies. Ja. Dat zou ik zeker doen. Ja. Erben? Ik ga zo meteen in het belteam zitten. Oh, jij zit in het belteam, ja. Bel -team. ja, ja. ja wel... Ik ga er ook doen. Ja, maar goed, dat ontslaat je overigens niet van. Zelf natuurlijk nee, iets storten. Nee, nee, dat gaan, maar... we gaan we nog doen. Ja. Daar gaan we ook nog doen. Ja, ja, ja. Ik moet het ook nog ja. doen, hoor. Ja, ja. Ik ga wel... Ik, vijf... ik wilde het overmaken, maar het lukte, het lukte niet. Ja, ja, ja. Maar het is toch wel een beetje een treurige constatering. Rolf, heb jij iets? Ja, nee, nog niet. Dus niemand hier nog aan niet. tafel. Bij deze allemaal beloofd. Ik ja, ook beloofd. vanavond. Oké, okay, beloofd. beloofd. Punt. Goed. Anouk, one word. Zometeen daar praten we verder over die hele mooie film over jou en je vader. Cool.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 in my head and it all feels so useless Never forget to give all I have Anouk hoor je, die geloof ik niks doet met de actie van vanavond. Wat een schitterend nummer, one word. We zaten nog even te discussiëren tijdens de plaat over... of ze dat nou wel echt gaat betalen, Treintje Oosterhuis. En een euro per like. Er zijn hier wat sceptici in de uitzending. Rolf, de documentairemaker. Jij kan het niet geloven. Nou, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat op het moment dat de erven zegt... Nou, met die actie van vanavond zou het zo naar... Uh, 500.000 kunnen gaan. Straks met de live show, ja. nog een keertje een oproep. Ja, ja man. En dan zit ze aan 500.000 likes. Wie gaat het betalen? Ja, ik, ik denk dat ze dan een of andere deal heeft met een bedrijf. Ze kan hier toch niet onderuit? Ik vind, nee. het, ik vind het ook een beetje, zoals Rolf net ook al zei... Ik vind het ook ergens misschien een beetje bedenkelijk... dat ze er zeg maar, <laughs> zelf beter van wordt. Omdat ze allemaal likes... Uh, Op haar eigen pagina. <laughs> ja. Ja, maar ja, als mensen daardoor denken... Ha, dit is lollig... We gaan een treintje laten betalen. En daardoor sleept ze wat extra duizenden binnen. Ze, ze, ze krijgen likes omdat mensen haar fucken. Ga... Dat zijn fijne, fijne likes om te hebben. Ja. Ja, dat zijn haar woorden. Ik ben wel benieuwd of ze het echt gaat betalen. Dat uh, zullen we de komende dagen gaan merken. Um, de site is trouwens weer live te krijgen. Um, dus je kan van weer betalen via de site. En de tussenstand op Giro 555 is inmiddels nou, dat is niet mis, 15,6 miljoen. Wij praten verder over de documentaire Whatever Forever. Uh, over singer-songwriter Douwe Bob en zijn vader Simon Postuma. Beide artiesten met een, uh, nou ja, een liefde voor eigenlijk een beetje het klassieke kunstenaarsleven. seksdrugs en rock'n'roll. Maar bovenal, bovenal een gedeelde passie voor muziek. Van stond een oude piano daar. En dan speelde ik wel een beetje op. En ik rommelde een beetje. En ik heb ook platen gemaakt. En hij, hij was hij, hij, hij, heel nieuwsgierig, maar hij raakte me nooit aan. Op een gegeven moment liep je toe. Liep hij naar toe. En dan legde hij een vinger erop en een vinger ernaast zo. En dat vond hij maar niks. En toen sloeg hij 1-0 over. En, hij... en vanaf dat moment kon hij spelen. Nou, want als er iets ook uit die docu blijkt, is dat dat je best wel aardig kan spelen, Douwe. Vind je? Dank je wel. je kan wel wat, jongen. Ja. Dank je wel. voor drie. Um, dat is mooi wat je ziet. En uh, het is een, een mooi verhaal. Het is tussen jou en je vader. Het gaat over muziek. Het gaat over zijn leven. Uh, er komt in voor dat hij inmiddels door zijn heftige leven Korsakov heeft. De, dat hebben we net ook over gehad. En filmmaker is Rolf Hartogensis ook hier in de studio. En Rolf, ik begrijp dat Douwe de film was af en Douwe kwam bij jou thuis om de film te kijken. Ja. Dat hoe, ging, echt, hoe ging dat? Een wel haast romantische avond. Nou ja, het was, uiteindelijk was het heel... Uh, dat is echt, ik heb nog nooit een documentaire gemaakt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ik wist helemaal niet hoe dit allemaal ging. Dus uh, ik had zo koekjes op tafel gezet. Nee, dat had ik nog niet. Maar ja, weet ik veel. Toen gingen we samen kijken. En uh, ik ben echt wel duizend keer gestorven. En wat jij vrijdag ook zei. Van, ik ben uh, naar duizend uur therapie gegaan. Ja. En dat zat dan tegenover elkaar na 40 minuten. Ja, Dus jij wist even niet, het is een heftige film... je wist even niet of je zou aanvliegen of... of nou, je... dat is grappig dat je dat zegt... want dat is ook echt precies wat ik zei tegen hem. De, hij, hij was, uh, we hadden hem gezien. Ja. Ik, ik, zei, ik zei van, ik weet niet of ik je nou moet zoenen... of, uh, of, je, bek moet of je bek moet slaan. Ja, want? Omdat het uh, voor mij best heftig was... Het was gewoon, het is gewoon... Ja, ik heb, hem, ik heb hem nu al zo vaak gezien dat het eigenlijk niet meer de. Maar wat, wat vond je bedrijfstig dan, aan? Nou, ja, de uitspraken die er gedaan worden, toch wel... Um, ik? ik word op een... Kijk, je maakt het mee zelf, hè. Ik, ik ben twintig en ben op, opgegroeid met mijn vader en mijn moeder. En op een gegeven moment, als je dat ziet, zo'n docu... Mm -hmm. Dan neem je er een stapje vanaf. Ik, mm. ik, ik zie het niet meer als... Alsof ik erin zit, maar je ziet ja. gewoon een verhaal wat er gebeurt met iemand. En dat is toch wel heel heftig. Ja. Die uitspraken, want er zitten inderdaad wat heftige uitspraken in, daar komen we zo op. Um, even, even een fragmentje. Namelijk, het gaat echt over een beetje het klassieke leven van een kunstenaar, hè, zou je kunnen zeggen. Uh, nou, ik zei het net als seksdruk is ook een rol, maar ook alles doen wat je wil. En op een gegeven moment zegt jouw vader eigenlijk hetzelfde over jou, over jouw leven. Hij is stout en jong ook, hoor. Ja, maar ja. Heel stout, ja, stout. <laughs> Hoezo? Oeh. Dan nou, laat ik het daarna bij houden. Gewoon, hij stout. Ja, maar dat zijn alle goede kunstenaars. Anders zijn er saaie <laughs> kunstenaars. Je moet het leven beleven. Ja, je moet het leven beleven. En ergens in die film zeg jij over jouw vader... hij had een beetje een fuck-it mentaliteit. Is dat een beetje hetzelfde? Het leven beleven en een fuck-it mentaliteit? Ja, ja, nou is hij die fuck-it mentaliteit nu iets, uh, iets meer kwijt. Ja, hij is 74. Ja, precies. Ja. Maar dat had hij wel. Ja, ja. Ik, ik heb wel minder een fuck-it mentaliteit dan hij. Maar toch zijn er overeenkomsten in jullie leven. Vertel eens wat dan. Ik merk het gewoon aan dingen hoe ik, er, hoe ik in het leven sta en naar dingen kijk... En dat kan ook heel... Ik, bedoel, ik ben er heel blij mee ook met heel veel, weet je. Van dat ik gewoon merk van... <kliek> um, dat als, als ik bijvoorbeeld... Nou, laatst um, was, ik, was ik in, Amster, Amst, Am, uh, in Amsterdam op het Centraal Station. En ik dacht, ik dacht van... Uh, Oké, okay, hey, uh, weet je wat? Um, we gaan naar Antwerpen toe. En toen ben ik gewoon een paar dagen naar Antwerpen gegaan. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een klein raar, of, of, misschien een vaag voorbeeld. Maar het, is, maar het is wel zo, want het is ook iets dat hij zou doen, weet je. Gewoon gaan. Het staat voor uh, vrijheid. Dat is ook. Ja, of, dat uh, is het denk ik. Uh, ja. het, is, het is die, die, die drang naar, naar vrijheid en tegen autoriteit aanschoppen. Dat, doet hij, dat heeft hij ook heel, heel veel gedaan en daar herken ik mezelf ook in. En dat kan ook heel erg in mijn nadeel <lacht> <lacht> werken. En wanneer uh, werkt het in je nadeel dan? Uh, nou ja, ja met... Uh, met mensen met uh, autoriteit. die Ja, ik bedoel... Het, ge het gebeurt wel dat het gewoon verkeerd afloopt of zo. Nou ja, misschien werkt het in je nadeel. Je zegt een paar keer, uh, komt dat terug, zeg je van... Uh, de, mijn vader heeft zichzelf kapot gemaakt eigenlijk. Hij heeft nu Korsakov. Nou ja, dat krijg je door drank. Uh, ja. Jij houdt ook wel van een biertje en van een feestje. En, en, uh, inderdaad. Nou, ik, ben, ik ben geen alcoholist. Nee, dat niet. Maar je, je, je kan af en toe, dat zie je ook in een film... Er zitten beelden in van feestjes. Je kan af en toe het leven leiden dat je verwacht bij een, bij een artiest. Maar, ja, maar, op, er, maar op, ergens... zich, op zich, hè, eigenlijk. Ja? Sorry dat ik je onder, onder dek. Ja. Uh, op zich leef ik het leven van ik bedoel, heel veel jong, jongens en meisjes van mijn leeftijd. Ik bedoel, dat is gewoon, maar het is bij mij vastgelegd. Ik bedoel, ik ken, ik ken, ik ken vrienden die geen artiesten zijn, en uh, die gaan een stuk harder dan, dan ik. En, en tegelijkertijd zeg je ergens, um, ik kan er ook wel van genieten als van de destructie in het leven. Hmm. De schoonheid om, om dat, dat ik zie dat dingen kapot gaan. ja, niet zozeer dingen. Maar dus de schoonheid van kapot gaan. Ja, zo zeg de, schoonheid je van, de schoonheid van zelfdestructie. Ja, ja. Maar zit dat nee. in jouw leven ook? Nou ja, ja, ik heb wel eens een kater. Nee, maar... <laughs> nee, maar um, ja, maar kennelijk, ja. kennelijk is dat iets, iets heftiger dan bij leeftijdsgenoten. Bij die natuurlijk ja, dat idee. is waar. Ja, maar waar, waar, waar, even weten. waar zit het dan in? in? In welke zin is jouw leven heftiger? En, en waar slaat het als je zegt... van Ik kan wel zien in de schoonheid... Die, die in... vrijheid, die, die drang naar vrijheid toe. Maar die maakt jou ook kapot. Dat kan je, dat kan je heel. Dat kan heel na, in, je, dat kan in je nadeel werken. Ik bedoel, ik, ik heb met vrouwen en vrienden en dingen, ouders, dat, dat, gewoon, dat ik gewoon los, los wil op, op, op, op een gegeven moment. En ik, ik sta ook niet altijd gewoon. In voor wat ik doe of zo. Gewoon... Maar die drang naar vrijheid herken moment. ik wel. Maar dan, maar dan vrijheid met vrouwen, met vrienden... Dat, hoeft nog niet, dat is nog niet per se destructief. Maar daar kan natuurlijk ja, wel Ja, want Je raakt mensen gewoon kwijt. Op een gegeven moment. En je, gaat, je, je, je, je gaat over strepen waar je niet overheen moet gaan. En dat, dat doe jij ook? Dat heb ik veel gedaan, ja. Kan je, je een voorbeeld noemen? Nou ja, ja. Uh, re, relaties kapot. Gewoon met vrienden en liefdes. Doordat Omdat je dat heel gebeurt erg gewoon. je eigen gang gaat. Ja. Dat ik gewoon op een gegeven moment een week niks meer van, van me laten horen of zo. En dat is gewoon, dat, dat doe ik nu niet meer. Maar dat is gewoon, ja, ik bedoel, dat, dat doe ik nu niet meer. Ja. Ik bedoel dat we, ja, wel. want dat doe ik. Dat, dat is nou wie That's ik ben. Dat is wie, ja. ik, wie ik ben. Dan. Maar ben, ben, ik ben je, daar je mee bezig? Bang dat je daarin, want dat komt ook uit de film naar voren. Dat maakt hem ook zo mooi. Uh, jij zegt ook, mijn vader heeft niemand meer. Eigenlijk alleen maar mij, zeg je. Mm -hmm. Die heeft iedereen van zich vervreemd. Hij is zo. Ja, hij heeft alle relaties om hem heen kapot gemaakt. Nou ja, ja. Dus iedereen heel veel, is bij hem weggegaan. Heel veel, een aantal mensen. Heel, mm -hmm. veel, heel veel zijn ook dood, natuurlijk. Maar ben, <laughs> maar ben je... Als je dit nu net zelf zegt... Hè, van, ik, ik herken dat ook in mezelf. Ben je bang dat het dezelfde kant op gaat als ja, je vader? Ja, ik wil niet... Ik wil niet um, nou wil ik niet zeggen, ik wil niet eindigen zoals mijn vader. Want dat is wel heel heftig. En weet je, als ik zou eindigen zoals mijn vader. Moet ik je heel eerlijk vertellen dat ik best blij zou zijn met zo'n zoon. Want ik Maar Want ik behandel hem. Ik zorg goed voor hem, weet je. En ik doe dat allemaal voor hem. En ik ben blij. Ik weet dat hij ook gelukkig is nu, weet je. Dus toch zou ik toch, als ik nu zo denk. Dan zou ik toch wel... Ja, ik zou wel heel erg graag uh, wel met een, uh, een vrouw willen eindigen eigenlijk. Met een liefde in, me, in mijn leven waarmee ik alles kan delen. Want dat heeft je vader niet? Nee. nee. Nou, volgens mij dienen ze genoeg dames aan op het moment. Ja, valt van mij oké. Okay. Dat, dat geloof ik daarmee niet, hè? Jij? <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ik zei op de redactie toen ik hem die film... Ik zei ik ben verliefd. Oh, te gek. Op mijn vader? <coughs> uh, maakt me niet uit. Iemand uit die familie kan oh. mij afschelen. schelen. Herman, jij wel wat vragen? Daar, nee, ik vraag niks meer nu. Nee, nee, nee, ik, ik zit er te kijken, ik zit al een poosje naar je te kijken. Maar um, dat zelfdestructieve, heb je dat ook nodig om, om, om zo'n sublieme, geniale uh, uh, uh, kunstenaar te zijn? Want ik zit te kijken naar je, ik ken je dus niet, maar mm. uh, ik, je zit in één keer te spelen. En ik denk, ja, hè, hè, daarom ben je ook zo. Ah. Want je, je, je komt er ook gewoon mee weg, omdat je gewoon iets heel erg goed kan. Dankjewel. Nou, maar om, om, om te beginnen. Ik... Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om zelf een sublieme kunstenaar Dank je Dankjewel, dat is echt een heel groot compliment. Ja, nee, compliment. Maar, ja, maar voor mij weet je dat gewoon wel. Nee, voor nou, mij is het gewoon nee. gelul wat je zegt namelijk. Oké. Okay, nee, tof. je bent namelijk heel, heel relaxed. <lacht> maar je, je, je, dat kun je ook makkelijk, want je komt overal mee weg. Want je pakt zo meteen je gitaar weer en iedereen <lacht> wint je gewoon weer, weer, weer, weer om je vingers. Dus ik vraag me af: is het nou echt of is het nou nep? Wat is nep of echt? Ik bedoel dat het nee, een bent... act is, wat we doen. Nee, nee, maar in hoeverre. Ik, die nonchalance. Want je weet gewoon, het is eigenlijk helemaal niet. Je zegt ook over je vrienden, die zijn dan, uh, die, die, die, die voeren hetzelfde leven. Uh, maar die komen er niet meer weg. Jij kunt het ook gewoon doen. Want je kunt ook gewoon, gewoon weer hele mooie, mooie dingen maken. Je weet wel. Je, je vindt... gebruikt het in je kunst eigenlijk. Ja. Hè? Dat, is, dat is ook een beetje wat de film afgaat. Ja, nou, je gebruikt is, het leven voor je kunst op zich? Op zich is dat ook het enige waar mijn leven om, om uh, gaat. Ik, het, het enige wat ik wil, dat, dat ken jij natuurlijk ook. Alles, alles in jouw leven gaat om. Uh, ging, gaat nog steeds, volgens mij toch? Het, het gaat om sport. En bij mij is dat uh, muziek. En daar ben je gewoon. daar ben je mee bezig. Dus alles, alles wat, je, wat je meemaakt. en alles wat je, wat je doet, dat, dat, uh, dat betrek je. Dat, dat, dat, slaat aan, uh, dat uh, sluit aan op. op wat je eigenlijk. waarvoor ik voel, waarvoor ik hier op de wereld ben. Gebruik je in je muziek. Ja. Ja. En dat is te zien ook in die docu. Whatever forever. Don, vanaf donderdag meerdere, meerdere keren te zien op uh, ITVA. En daarna in januari bij De Fara op tv. Ja. BNM Today. Even kort nog nieuws uit Parijs. We hebben het allemaal gehoord vandaag: een massale klopjacht vandaag in Parijs. Nadat een onbekende man schoten loste bij een krant en een bank. en een automobilist heeft gegijzeld. Evelien Bijlsma in Parijs. Um, weten we al iets meer over die man? Want die heeft afgelopen vrijdag zou die ook al iemand bedreigd hebben. Ja, Inderdaad, we weten eigenlijk nog niet zo heel veel uh, over hem. We weten vooral uh, hoe hij eruit ziet. Het gaat over een man tussen de uh, 35 en 45 jaar. Hij zou er Europees uitzien. Hij had uh, vandaag en ook vrijdag uh, een petje petje op en een brilletje op. En uh, hij heeft vandaag een automobilist gegijzeld. En hij mm. heeft tegen hem gezegd, jij moet mij afzetten op de Champs-Élysées. En uh, nou ja, nu komt naar buiten wat hij nog meer tegen die automobilist heeft gezegd. Hij heeft hem een granaat laten zien die hij bij zich had. Hij heeft ook gezegd dat hij net uit de, uit de cel zou komen. nou ja, dat zou kunnen betekenen dat er DNA-gegevens van hem zijn... die eventueel kunnen worden gelinkt aan... Uh, die zijn mm -hmm. gevonden en hij heeft ook tegen die man gezegd ik ben uh, vastbesloten en in staat tot alles. Hij is nog voortvlugter, dus heel parijs is is is in hoogste staat van paraatheid. Ja, er wordt al vanaf uh, vanmiddag uh, naar hem gezocht met, uh, met man en macht. En uh, ja, wonderbaarlijk snoep is hij nog niet gevonden. Maar hij is het laten afzetten op de Champs-Élysées. Dus hij kan daar in de menigte zijn opgegaan. Ja, uh, uh, George Vink, het, uh, het hotel daar. Dus misschien is hij ook al in de metro gegaan. We weten het gewoon niet. Nee, we weten het nog niet. Dat uh, vat het goed samen. het is nog uh, volstrekt onduidelijk wat die man dan wil. We gaan het uh, ongetwijfeld snel horen als er meer over duidelijk is. Eveline Bijlsma in Parijs, dankjewel. je BNN Today. Willemijn Veenhoven. Iets voor tienen, dan geef ik altijd het laatste woord aan vrienden van de show. Te beginnen met mijn bionen collega Filimon Wesselink. Hoi hey Willemijn. Ja, toch weer even dopingnieuws vandaag. Ja, het is wat me bezighoudt helaas. Hein Verbrugge, de voormalige Nederlandse voorzitter van de Widderunie, is ook beschuldigd door Lance Armstrong dat hij je gefraudeerd heeft. Ik hoop wel dat dit echt, wat betreft de Armstrong-zaak, de laatste oneffenheid is die weggewerkt wordt. Want we moeten ons langzamerhand ook opmaken voor de nieuwe dopinggeneratie. Ik ben benieuwd wat die allemaal uit gaan spoken. En tot slot, voetbalcommentator Evert Ten Apel. Zeg Willemijn, gaat het Nederland zelf op de 200 kilometer van Amsterdam naar Maastricht? Niet met de bus, maar met het vliegtuig. Wat een onzin en wat kost dat allemaal wel niet? De hoogste baas van de KVW had nee moeten zeggen. En voor straf vind ik dat de recette van morgenavond naar Giro 555 moet. Zo, die zit. Evert en Napel was het. Dank, heren, hier aan tafel. Douwe Bob. Dank, Rolf, Hartogensis voor het maken van je eerste documentaire. Niet onaardig gelukt, zou ik zo zeggen. Dank je wel. Dank je ja, wel. Zijn nou echt u? Een beetje. Ja, oké, okay, goed. Erwin, dank je wel. Jij gaat nu rechtstreeks naar het belpanel. Ja. ja. Ik ga geld ophalen. Ik gaat het geld ophalen. Heel goed op Mooi. Dit was een BNN Today. Wil je ons niet missen? facebook.com slash BNN Today. Wij zijn er niet morgen. Nee, dan is er voetbal.